7 uur remontereen met het NOS Journaal.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 Leven. Hier is het Vroege Vogels Geluid van de Week. Allereerste drie uurs uitvoering van Vroege Vogels. Begint met het geluidenspel. Welk dier hoorde u? Het is een heel hoog geluid, een soort piepjes. Die klinken heel zomers, maar op speciale plekken zijn ze ook nu al te horen. Nu, nu al te horen? Nu al, in de winter. Stuur ons via de website de oplossingen, maar kans op de prijs van deze week. Ja, en dan, ja, dat voelt een beetje gek, hè? Zullen we, gaan we nu de tune doen? Of wat, uh, uh, wat, ja, wat, je wat is het de plan? Wel. Uh. Uh, nee, la la laat ik eerst de, natuurlijk onze luisteraars... Uh, het kan nog, hè. Het is één dag voor drie koningen. Dus dan mag oh, ja, het nog. Ja, ja, ja. Uh, de beste wensen wensen. Uh, vroeger Vogels wenst iedereen een goed, gelukkig, gezond en groen 2014. ja, voor sommigen van u zal het even wennen zijn. Trouw EO-publiek luisterde rond dit tijd, tijdstip stevast naar Kiva Aloush... of Manuel Venderbos voor een uurtje bezinning of spirituele verdieping. Maar Radio 1 is op zijn kop gezet en de EO is verhuisd naar zes uur vanavond. Ja, en wij hebben dit uur er dus bij gekregen... en zijn daarmee nog vroegere vogels geworden. Vanaf 2014 dus iedere week drie uur natuur en milieu. Um, er zijn ook wel wat kleine vogels. Veranderingen aan het programma, nou, dat wijst zich er allemaal vanzelf. Hoort u vanzelf? Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubering. En tot tien uur, van zeven tot tien, zijn wij vroege vogels. Ja, we, we hebben een, direct al een gast, een bijzondere gast. Uh, onze illustere voorganger Ivo de Wijs. Ivo, goedemorgen. Goedemorgen, men ook. Goedemorgen, Janine. Uh, een, een gast die, die vast blij is dat, dat hij niet iedere keer oh, om zeven ben uur... ben ik opgelucht dat het <laughs> mij niet overkomen is, hè? Hoe laat zijn jullie opgestaan vanmorgen? Uh, oh, nou, nou in de buurt van vijf, vijf uur. Vijf uur ja. Ja, ja, Ikzelf om uh, half zes. Nou ja, ja. Ja, ja, ja, goed. Ja, dat... Uh, nee, dat blijkt niet elke week hoor. Maar jullie zijn veel jonger. Dan denk ik, jullie kunnen dat vast heel erg. Je ja. toen helemaal te bak van hè? toen ja, na die twintig uh, jaar ja, eh, nou, eh, toch? Nou, ik. ik ja, het was wel. Soms heb je. Ik, ik, ik moest er op een gegeven moment mee stoppen. Sommige gesprekken heb je dan tien keer gevo gevoerd. Je hebt tien keer dezelfde vogel aangekondigd. En dan is het tijd om het anders te gaan doen. Het schoot me trouwens nog ineens te binnen dat ik één keer heb meegemaakt. dat vroege vogels niet twee uur duurde, maar tweeënhalf uur. Want toen hadden we een half uur aan het eind erbij. Omdat de geluidsband van het programma dat na ons zou komen zoek was. Dus er was niks om uit te zenden. Toen dus zijn we met vroege vogels een half uur extra doorgegaan. Maar een uur eerder beginnen, dat is mijn nooit overkomen. Nee. Nee. Goed dat jij er bent. Ja, en fijn ja. dat je zo vroeg bent gekomen. Ja, ik vond ik wou, ik wou erbij zijn. <laughs> historisch, historisch moment. Ja, en ik moet straks een je... vers doen, hè? Ja, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk het volgende uur, hè? Nou ja, het idee is inderdaad omdat jij altijd in vroege volg natuurlijk speciale versen maakte en dan af en toe dan uh, op hoogte dagen kloppen we nog weer een keer bij je aan voor een, voor een speciaal feestgedicht. Uh, alleen, uh, ik heb begrepen dat je meer stemmen nodig hebt er daarbij. Ja, ik heb straks wat meer volk nodig bij dat vers. Dat moet een beetje feestelijke heisa worden. Ja. Nee, nu, nu hou ik het nog maar even heel ingetogen, maar het rijmt wel. Ik heb een fameus bericht voor u, vervat in poëzie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar drie. Met de zegen van de Vara en van BNN OC. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar drie. Maar dat hele vers onthullen mag toch niet van de regie. Vroeger volgens duurt niet twee uur meer, maar drie. Met een uur of wat vervolg ik mijn berijmde kozerie. Vroeger volgens duurt niet twee uur meer, maar drie. Straks wordt m, komt er meer. Maar je hebt wel wat, wat hulp nodig, toch? Begrijp ja, je? ja, ja, ja. ja. ja zorg maar dat er hulptroepen komen, want het is nog erg stil hier. Oké, okay, nou dan, we doen dit niet maar, vaak, maar dan begrijp ik dus dat we mensen, luisteraars, oproepen... om hier naar Stadzicht te komen om jou een beetje te helpen met dat vers. Oh, ze zijn ja, van harte welkom een, wat mij betreft. Ze zijn van harte welkom. Nou, Stadzicht, uh, uh, Nadermeer, u zoekt het maar uit. Het is een serieuze oproep. Uh, het is een serieuze oproep, ja. Je hebt een paar mensen nodig, toch? Ja, 4 of het... vijf. Is goed. Ja, een stuk of vijf. Nee, nee, dat niet. Voordat al onze luisteraars. Oh, pas toch. Uh, voor iedereen loopt, komt. loopt tegen het half miljoen, dus laten we dat niet doen. Maar Ivo heeft een paar mensen nodig. Dan kun je peilen over wie al veel mensen luisteren? Eigenlijk. Ja, dat peilen we. Oh, hey Ivo, we gaan even door. Uh, we gaan dat vers uitspreken. Met uitstel. wat dan eigenlijk? Nou, met het volgende. Met de wilde zwijnen, toch? Uh, met de wilde zwijnen, ja. Oh nee, met de muziek. Zie je, hier heb je het al. Dat het goed. eerste uur zit nog niet helemaal goed, jongens. derde deel, presto assai, uit het orkestkwartet in F-groot. opus 14 nummer 4 van Karel Stamits. Stichting Ark breekt een lans voor, ik had ze al even... Eerder genoemd, de wilde zwijnen. Uh, het wildzwijn, dat wordt vaak in één adem genoemd... met schade, overlast, ja, een hoop gedonden in het bos. Er leven duizenden zwijnen in ons land... en ze laten zich niet langer tegenhouden door wettelijke regels en jagers. Johan Bekhuis van stichting ARK vindt het juist een slim en nuttig dier... en zijn gewroet is heel goed voor de natuur. Laten we ze dus vooral de ruimte geven, zegt hij. Jeanette Paramoor gaat met hem wilde zwijnen zoeken... in de bossen van Veluwezoom vlakbij Reden. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar de voorbereiding laat iets te wensen over. Heb je een verder kijken bij je? Ik heb wat een verder kijken bij me. Oké, okay, ja. ja. En een lamp hoop ik? Nee, lamp heb ik niet. Nee? Ja, ik had het ook wel, maar er zitten geen batterijen in. Oh, oké. Okay. Maar uh, straks is het donker. Ja, straks is het donker. Dus en of... maar gaan we uh, proberen toch ons te oriënteren. Je kent de weg hier ook niet? Nou ja, wat een beetje, toch. Hier loopt het paardje tussen de hekken door. Ja. Tussen de weilanden door. Dat gaat helemaal goed. Dan komen we hopelijk straks op de holle weg die ons beloofd is. En dan? En dan gaan we rechtsaf. Tot we bij de kuil komen waar de varkentjes zouden zitten. Wacht even hoor, uh, Johan. Even lezen. De dieren die in dit gebied grazen kunnen onvoorspelbaar reageren. Ja. Dus hier lopen uh, runderen, paarden. Ik zie geen plaatje van een zwijn, maar ja, dat graast ook niet, hè? Nee. Nou, betreden op eigen risico, dat vooruit maar, dan maar. Dat He? Zwijnen kwamen vroeger overal in Europa voor. Echt overal komen ze voor. Dus van het Middellandse zeegebied tot uh, hier in het Nederlandse klimaatgebied ook. Hoort dus echt helemaal bij de Europese natuur. Ze zijn alleseters. Ze vroeten in de grond. Ze hebben een, een geweldig goede neus. Ze ruiken echt heel goed. En hun neus is ook een beetje een schoffel. Ze schoffelen door de bovenlaag, door de humuslaag of eh, onderplaggen om zich kevers en wormen. Om voedsel dus te zoeken. Ze gooien de boel op zijn kop. Mm -hmm. Ze uh, maken daarmee weer uh, een kale bodem vrij. Nou, dat kunnen we weer alleen. Planten kiemen die niet in een gesloten mat kunnen kiemen. Mm -hmm. Het daar niet redden of niet kunnen kiemen. In het kielzorg van zwijnen kunnen heel veel planten en dieren zich ontplooien, kun je zeggen. Maar wat als het er heel veel zijn in een klein gebied? Als er heel veel zijn in een klein gebied, dan betekent dat, dat dat er heel veel voer is. En het aantal van heel veel, dat wordt dan in een ander jaar, wanneer er minder voer is, vanzelf een minder. Dan sterven er veel dieren. Dan krijgen ze minder jongen. En dan neemt het aantal weer af. Het probleem lost zich vanzelf op, zeg je eigenlijk. Ja, in die zin lost het zich vanzelf op, ja. Kijk, hier is het al ja. allemaal omgevoeld, zie je dat? Okay. de bodem. Kijk, okay, hier Wacht even. Hier hebben ze met hun neus zitten vroeten. Oh, hoe zie je dat en, dan? En daar het, het zand. Hier hebben ze gewoon, als, als je mijn hand zou dan uh, zwijnen snuiten... en de plop, plop, plop. En dan gooien ze er hier het... Uh, op zoek naar voedsel? Op zoek naar voedsel, ja. ja. Okay. Misschien hebben ze hier beuknootjes zo. Het eerste spoor? Ja, het eerste spoor, ja, ja, ja. Maar ja, je zal als boer maar net wat hebben ingezaaid. of we net een nieuw tuintje hebben aangelegd. Dan ben je niet blij. Ja, maar dan kan je uh, met z'n allen kun je proberen... om daar goede oplossingen voor te vinden. Ik vind niet dat dat een reden mag zijn... om te zeggen, we houden de deur dicht in Nederland. We willen. Met we die heb je hier verder kijken? Heb je hier verder kijken bij je? Ik heb wel een verrekijker bij me. Oké, okay, ja. ja. En een lamp hoop ik? Nee, lamp heb ik niet. Nee? Ja, ik had het ook wel, maar er zitten geen batterijen in. Oh, oké. Okay. Maar uh, straks is het donker. Ja, straks is het donker. Ja, we hebben een uh, klein probleempje. Het is natuurlijk ook een beetje wennen, hè. Tussen 7 en acht. Uh, niet moet helemaal al wakker. Allemaal een beetje wakker worden. Uh, u luistert naar vroege vogels en uh, we zitten hier aan het naar de meer. Normaal hoort u de EO, maar nu zijn wij er al. En daar moeten we aan wennen, want uh, zo houden we dat. We hebben er een uurtje bij gekregen. Maar de, de waren... reportage die wij uitzonden... Uh, Jeanette Paramoor met uh, uh, Johan Bekhuis van de stichting ARK... die vloept uh, het plotseling terug naar het begin. En we kijken even naar de regie of zij inmiddels uh, We hebben heel nee. erg spannende verhalen gehoord van Jeanette over deze ja. reportage. Zij dus kwam terug van deze reportage...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 Ja, maar dan uh, kun je met z'n allen proberen om daar goede oplossingen voor te vinden. Ik vind niet dat dat een reden mag zijn om te zeggen... we houden de deur dicht in Nederland, we willen geen zwijnen. Want we steken met z'n allen hier uh, in Nederland heel veel geld in het herstel van natuur... en het ontwikkelen van, van uh, nieuwe natuur. En daar hoort ook bij dat dieren die ervan profiteren, dat die kunnen toenemen. Dat die, je ziet nu bijvoorbeeld dat het evenzwijn vanuit de oost- en de zuidgrens... Nederland ontdekt, herontdekt moet je noemen. En het heeft geen pas om dan bij de grens te gaan staan... en de deuren dicht te houden en te zeggen van nee, jij mag er niet in. Nou, ze mogen er wel zijn op de Veluwe in het Mijnweggebied. Uh, ze worden hier en daar gedoogd natuurlijk. Ja, Wat vind je dan nou van een gebied als Drenthe? Wat vind je van de Achterhoek? Wat vind je van Twente? Wat vind je van Limburg? Wat vind hmm. je van Brabant? Dat zijn fantastische gebieden voor Zwijnen. Dat zou dus ook heel goed kunnen zijn. Heel veel natuurgebieden die uh, veel profijt zouden hebben van de aanwezigheid van zwijnen. En dat staat uh, de wet momenteel nog niet toe. Sterker nog, er worden allemaal ecoducten aangelegd... Ja. Hè, om uh, ook grote wild te laten oversteken. Ja. Maar dat zwijn mag dan weer niet? En Dat zwijn mag dat niet, nee. Daar wordt dan weer een rasseltje voor aangelegd? Ja. Of een hek dat of wat zo doen? Dat is nog te gevoelig. Daarvoor zijn de, oh ja, zijn de verhoudingen nog te gepolariseerd in dit land. Dus als je hier zo over de helling kijkt, zie je dat dit allemaal open bos is. Ja. Nou, dat is nu op dit moment, op de dag, is dat niet geschikt voor zwijnen. Hier, hier zullen ze niet zitten, want het is te open. Maar als je hier links kijkt, dan zie je daar zo'n heel donker doeklasbosje. Heel dicht. Uh -huh. Nou, dat, dat zou dus een plek kunnen zijn. Okay. Als je je wil verbergen als zwijn, overdag, dan zoek je zo'n donker bosje op. Dan ga je liggen, heerlijk rustig en... Geen mensen die erin komt. En dan kan je de hele dag rustig doorbrengen. En dan wacht je tot het donker wordt. En pas dan ga je op verkenning en dan ga je voedsel zoeken. Dus als we sporen willen vinden, dan... En dan uh, zouden we daar eens even kunnen proberen. We kijken, Laten we eens even ja. doen. Ja. Dit is wel een kuil, maar... Ja. Of ze deze bedoelen, dat... Uh... Is dit te graag? Wat doet hij wel? Kijk, hier komt dan een zwijn en die ruikt ja. wat. En dan gaat hij gewoon dit helemaal zo omscheuren. Om ja. Nou ja, als je dit in, je, in een grasland hebt of in je in een gezonde, is natuurlijk niet leuk. Maar hier in de natuur is dit prachtig. Maar ja. je ziet hoe die uh, een gladde bodem helemaal nu uh, geaccidenteerd heeft gemaakt. En er is nu voor elk wat. Je hebt een kuil, een je hebt een hoge ruggetje wat hij gemaakt heeft. Uh -huh. Ja, dat is, dat is een hele belangrijke bijdrage van een zwijn aan uh, de natuur. Het zijn ook de beste aaseters wat die we hebben in, ja. uh, in onze natuur. Hè. Ze eten heel veel kadavers. Dus als hier bijvoorbeeld een dood dier gelegen heeft, dat is ook smakelijk voor hen. ook dat is weer een belangrijke rol voor hun. ze zijn de grote opruimers in de natuur. Mm -hmm. Even verder gaan zoeken... Okay, dat ik heb ook heel bedoeld. Ik doen in Nederland nogal, hoe eh, moet ik dat dan noemen, paniekerig altijd over zwijnen. Vind ik vind het altijd weer verbazingwekkend als je in het buitenland bent en je praat met de lokale mensen maar in een gebied waar zwijnen leven. Dan doen we er altijd heel laconiek over. Terwijl in Nederland, als je het woord zwijn noemt... Vooral wild zwijn. Wild zwijn, dan is er meteen, oh god, dat willen we niet of dat willen we juist wel. Dus meteen zijn de meningen aangescherpt en geslepen lijkt het bijna. Hier heb je een zoelplek, zie je, breder. Zie je dat? Oh, die modder daar. Zullen we even gaan kijken? Dan gaan we even naartoe. Zo, dat ziet er. Je kunt hier nog de vorm van hun buik in zien. Hebben ze mooi glad geschuurd, zie je dat? Ja. hebben ze zo'n badkuipje van gemaakt. En dit dan? Hier heb je een poot achter. Precies, want je ziet er echt zo'n inkeping. Twee tingels voor de. Hier nog eentje, geloof ik. Dat is niet meer zo goed te zien. Ja, vast ook. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, goed, hoe dan ook. We kunnen wel het wilde ze niet willen. Maar hij komt gewoon, hij laat zich niet tegenhouden, dat nee, blijkt wel. Dat blijkt overal. Ze zitten over in Oost-Nederland en het zuiden zitten ze overal al in lage dichtheden. En we sluiten een beetje de, de ogen daarvoor. We doen net alsof dat niet zo is. Maar gedogen. Gedogen hè? heet dat. dat. Dan, ja. Ja, daar zijn wij Hollanders heel sterk in. Maar ik zou, er, ik zou wel willen dat we daar graag wat ruimhartiger in zouden zijn. En laten we met z'n allen proberen om daar waar overlast is, die overlast te beperken. Maar hoe doe je dat dan bij die boer bijvoorbeeld, die zijn oogst uh, vernield ziet worden? Nou, soms dan zorgen ze met, uh, met goede afrasteringen ervoor... dat de zwijnen niet in hun land kunnen komen als je hele kwetsbare uh, gewas verbouwt. Of ze schieten er af en toe eens eentje. Ja, ze schieten af en toe door. En op die manier probeer je ze terug te dringen in het gebied, het natuurgebied waar ze wel mogen komen. Je kan daar sturend in optreden. Hey, laten we ondertussen even verder lopen, ja. uh, jawel, want anders dan komen we er natuurlijk nooit heen tegen. Ik denk dat als je dit ziet zo, dat dit gewoon het looppad van de Zwijnen is. Ja. Zou het niet? Die volgen ja. gewoon de hoge deur. Ja. Hier die die op het bedst in de modder... Kijk jij goed naar spoor, joh. Ik probeer het, ja. ja. Het wordt nog steeds donkerder. Het wordt moeilijker zichtbaar nu. Het begint een beetje te schemeren, nou inderdaad. En je zal zien straks, als het donker wordt... Ja. dat je zonder lamp nog beter kan zien, meer ziet, meer details opmerkt... Ah. dan wanneer je een sterk licht hebt. Ja. Want zo'n licht gaat, zich, gaat je ogen verbranden. En dan straks, hoe moeten we straks terug? Uh, heb je enig idee? Zijn wij door dat hek gekomen hier? Dus? Volgens mij niet. Nee, nee, Ik zou er wel eens eentje willen zien, Johan. Nou weet je, wij kletsen te veel. Zou het dat niet zijn? Dan moeten we stil zijn. <lacht> Nou, dit is inderdaad wel... Pootafdruk. Pootafdruk, En Hier is gewoon nog met de neus, zo kan je de, de sporen nog herkennen. Nee, dit is echt van de afgelopen nacht. Ja, maar dit is echt uh, ook grof doet, geweld, joh. Maar plakken, kijk, hier, ja, ja. stenen. Het zijn lekker al bouwvakkers, joh. <laughs> Ga eens even nou, een kijken. Wat je tussen stenen kan hebben... Nou? Dan kan je overwinterende dieren hebben, die zoeken ah. een schuilplaats... En het zou goed kunnen dat zij hier hebben lopen snuffelen en dan muizen ruiken of misschien amfibieën, padden, kikkers die hieronder verstopt zijn weggekropen zijn om de winter door te brengen. En dan gaan ze hier de boel even omschoffelen op een manier waarbij ze zelfs die dikke keien ja. omgewoeld hebben, zie je? Ja, het is echt een puinhoop. Ja, letterlijk hè. Ja. En ze hebben de helft afgewerkt. Hier links van ons, daar is nog net een beeld over. Daar kunnen ze komende nacht nog even weer aan het werk met zalen. Ja, dus als we ze zouden willen zien, zouden we hier eigenlijk ergens in de buurt moeten gaan zitten. Ja, Wachten wel, tot het donker dit wel, wordt. Ja, dit is wel de, de plek, daar hebben ze wel duidelijk. is wel de route, ja. We kunnen hier gewoon nog even een tijdje blijven. Laten we dat maar nou, doen. He? Gokken of, het, ja. of die beest langskomen. Nou, nog even, het is echt donker. Ja. Alleen daar. Uh, aan de horizon is het nog een beetje licht. Ja. Alle wandelaars zijn weg. Maken ze geluid als ze zich verplaatsen? Nou, ja, ze maken contactgeluiden. Van die uh, vrij rustige knorgeluiden dan. Dus dat we nu geluk zouden hebben... Mm -hmm. dan hoor je vaak het gescharrel van hun pootjes in, in het gebladerte. Ja. En het geroffel van hun pootjes op de grond, dat hoor je dan ook. En dat geplons als ze hier door het water zouden komen, aanzetten. Als ze naar de badkamer gaan. Waar zijn ze nou, Johan? Ik denk toch dat ze het nog even aanzien. Of uh, horen ze ons misschien kletsen? Ja, heel goed ja? mogelijk. Ja hoor ja, het allerbeste is, als je echt wat wil zien, dan moet je alleen gaan. Oké, okay, nou, zo doen? Ja. Dan Kom we doen. over de YouTube ophalen. Ja, He? goed. Ja. Dan uh, blijf ik hier even zitten. Goed. Je weet waar ik zit, hè? Ja, ik zat in de gaten houden. Ik loop geen kant kant. Nee, ik hoor huil. Hé, hey, pas wel, hoor je. Ja. Ja, is te mooi. Oké, okay, joh, ga maar. Ik ben niet bang. Er gebeurt nee, niks hier. Nee. Als je me wel opkomt halen zo. Ja. Een beetje muziek van de Argentijnse componist Alberto Williams... Poetic Pieces, opus 17, uitgevoerd door Valentin Surif. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, het lijkt wel of de natuur de lente voorzichtig heeft ingezet... en de winter heeft overgeslagen. Dat is ook te horen op onze venolijn. Met verraad Willy Willi in de beeld... vanmorgen hoorde ik op het landgoed Oostbroek... het roffelen van de grote specht. Die heeft het voorjaar al in zijn hoofd. Annelies Homburg, Haarlem. Op 1 januari, toen wij op begraafplaats Driehuis-Westerveld... een paar sterretjes aanstaken, zagen we het eerste sneeuwklokje. Wat een heerlijk begin van het nieuwe jaar. Ik woon in Standa Buiten, mijn naam is Angeline de Recht. Vandaag in het bos bij ons waren verse, nieuwe, witte kluifjes zwammen te zien. Een heel veld, een stuk of dertig. En zojuist voor mijn ogen hebben dus een tortelduivenpaar staan, paren. Sjaak van Zon uit Hoofddorp. Ik was aan het fietsen tussen Bijnsdorp en Zwaanshoek... bij de ringvaart in de Haarlemmermeer. En ik zag daar, tot mijn verrassing in een weiland... een ruigpoot buizet. Die had ik in heel veel jaren <hijst> nooit meer gezien. Hij had wat de poten, keek me even aan... en vond me heel storend. Hij zat op een prooi. Suzanne Moerman uit Emmen. Ik uh, kwam gistermiddag via de garage mijn huis uit... om een kopje thee bij de buren te gaan drinken. Toen zag ik bij het afsluiten van de deur... bij mijn voordeur een grote bruine kikker zitten. Het grappige is dat er uh, dit afgelopen voorjaar... ook een kikker voor mijn voordeur zat. Zou het dezelfde zijn? Ik heb hem bij de buren in de vijver losgelaten. Henk Klerks hier in Eindhoven... De hyacinthes staan bij mij in het voortuintje al boven de grond en al zit al knop in. En ook de sierui staat al 10 centimeter boven de grond. Met uh, Jan Gijs van Zuid-Amerika. Het is zondagmiddag, drie minuten voor half één. En ik zie een smelken aankomen en land op een 500 meter van me op een akker. De smelken op de veldtelefoon. Wat is een smelken? Is dat een hele domme vraag? Eén van de kleinste roofvogels van Europa. Oh. Ja. En vooral in de winter te zien. Uh, blijft u bellen met onze Venolijn 035 6711 We gaan naar het nieuws. Gelezen door Raymond Serré. Dit is Radio 1.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 Ja, met dit ulustere geluidje bent u weer helemaal terug bij Vroege Vogels. Mocht u nou in bed liggen of aan een ontbijttafel zitten en denken... wacht eens even, uh, ik verwacht eigenlijk de EO hier met Dit is de Zondag... Uh, dan moet ik u doorverwijzen naar zes uur vanavond op deze zender. Want vanaf vandaag, vanaf dit jaar is Vroege een uur langer en beginnen wij een uur vroeger. Ja, en dan nog even dat geluid van de week. Die hele hoge piepjes, die mag u raden en de oplossing insturen via onze website vroegevogels.vara.nl. U kunt iedere week meedoen, iedere week is een prijswinnaar en de totaal score wordt ook bijgehouden. Nou, vorige week begonnen we met de eerste opgave uh, en dit was die opgave van vorige week. komt die nog een keertje. Ja, daar hebben we heel wat op binnengekregen. Haas, egel, spreeuw, liervogel, zilverplevier, uil, patrijs, waterral... een heleboel roofvogels, sperver, havik, slechtvalk, buizert. Smelken <laughs> zat er geloof ik niet bij. Uh, wel heel veel buizerd. Uh, nou, dat was het allemaal niet. Het was een heel bijzonder geluid van de gaai. Een gaai die een buizert imiteert. We hadden u een beetje op het verkeerde been gezet... want de prijs is dan ook het boek Mijn Roofvogels van Rob Belsma. Ja, 827 inzenders en slechts zeven van die inzenders... hadden de gaai als oplossing. En de winnaar is Annelies Marijnus. Nou, dat nieuwe geluid hebben we al gehoord eerder in deze uitzending. Dat komt straks nog een keertje langs. Maar Nico de Haan gaat eerst even iets vertellen. Kort over die gaaienkreet. Ja, het is mijn favoriete vogel. Maar het is ook wel een beetje een instinct. Waar jullie mee begonnen zijn, hoor. Want dat geluid. Hé! Ja, ik denk dat de helft buisert gegokt heeft. En dat is nou precies wat die gaaien kunnen. Ze kunnen zo ontzettend goed allerlei geluiden nadoen. Ik heb zelfs de gekste geluiden gehoord. Denk, wat, wat is het? Kijk, iedereen kent het wel, dat, wak, hè, dat, dat alarmgeluid als je het bos in loopt. Maar, maar dit, dit hé! Geluid, dat lijkt zo sprekend op een buizet. Elke keer denk ik, ik zie een buizet En dan kijk ik goed, er zitten verdorie weer zo gaai met de foppen. Nou, dat is natuurlijk ook het leuke van geluiden. Je moet ja, op je oren lopen en heel goed luisteren en kijken. En dan ontdek je soms toch weer hele andere dingen dan je verwacht. En je verwacht niet van een Vlaamse gai dat hij... Die... Ja, je moet tegenwoordig gewoon gaai zeggen, hè? maar ja, ik, gaai, ik zeg ja. nog Vlaams. Ja ik, ja, ik vind Vlaams dat wel heel leuk erbij, hoor. dat, dat vlammende Vlaamse gai. Maar uh, ja, je verwacht eigenlijk... Hij, hij kan ook zingen, een heel zacht liedje kan hij zingen. Zo kan er niet zo goed nadoen, het is een beetje een babbelend liedje. Maar ja, je... dat doet hij in januari nog niet? Dat kan als, dat al. al ja, ja, ik heb wel drie, vier gaaien samen met de boom heel zachtjes ook in januari hoe ze zingen. Dan zingen ze tegen elkaar op. En, uh, maar dat hoor je nou, als ik het twee of drie keer per jaar hoor, is het veel. Dus, dus de kans dat we het nu horen, we horen wel ergens in de verte... Een, een, een uh, groenling hoor, hoor een beetje babbelen. Duk, duk, duk, duk, dat geluidje. Ik ben druk aan het voeren nu en er komen heel veel groenlingen op af. Want die zaden vinden ze lekker en dan hoor je ook steeds duk, duk, duk, duk, duk, duk, die hoge geluidjes van de groenlingen. Ja. ja. Die gaai nog even, die Vlaamse ja. gaai. Wat doet hij op het ogenblik? De eikels opvreten die hij in, in oktober verstopt heeft? Absoluut. De eikels opgraven die hij die ja, drie maanden geleden allemaal verstopt heeft. Daar leeft hij van. Hij komt natuurlijk graag wel op wintervoer. Als hij even de kans krijgt, dan sloopt hij zeg maar, je vetbollen uit de, uit, de, uit de netjes. Ze zijn heel inventief, heel creatief ook in hun gedrag. En daar leven ze vooral ja. van. Ja, maar vooral de eikels die ze verstopt hebben, halen ze uit de grond. En uh, overigens pas, dat is misschien wel Leuk, zag ik een eekhoorn bezig. En een eekhoorn die was bezig om een pinda te verstoppen die ik gevoerd had... En die gaai dat rustig te kijken. En verdorie, die eekhoorn is nog niet weg. Of die gaai, die die pinda eruit. Ja, ja. maar goed. Ja, nee, daar leven ze nu op dit moment van. Een, uh, ja, je ziet er nu soms wel vier, vijf, zes bij elkaar. In de winter groeperen ze toch ook wel een beetje. Het zijn stuntelige vliegers. Hè. Ze kunnen bijna niet vliegen, vind ik. Het is, uh, ja, ze kunnen het wel. Maar ze moeten erg oppassen voor de havik. Want die wil nog wel eens een gaai slaan. Zowel het toch een forse vogel is. Ja, ja, maar het is echt een stuntelige vlieger. Je ziet ook als ze op een gegeven moment met een groepje zitten... dat ze steken niet allemaal gelijk een open over. Dan gaat er eentje en dan weer eens eentje... en het is een soort schip en mag ik overvaren. Wie durft? Ja. Doe jij nog iets speciaals om, uh, om die gaaien te voeren? Ja, ja, ik voer regelmatig ongedopte pinda's. En die ongedopte pinda heeft dezelfde effect als eikels op gaaien. Die gaan ze onmiddellijk verzamelen en verstoppen. Ja. Dus ze zijn halve dagen bezig om hier bij mij in de tuin allemaal pindas te verstoppen. Maar, maar, maar dan moet je ze niet, wat ze vroeger deden voor, uh, voor de mezen en zo, aan een uh, touwtje krijgen. Dat uh, doe ik ook wel eens okay. voor de fun. En dan moeten ze balanceren. En dan uh, moeten ze. Dus, ja, dat gaan ze op zo'n zo zo zo touwtje gaan ze, gaan ze hangen. En ze doen van alles. sterk statistisch. Dus ze mogen best een beetje zich inspannen voor hun eten. Dat vind ik niet erg. Maar uh, ja, soms strooi ik ze ook los uit. Ja. Hebben we in Nederland veel Vlaamschaaien? Ja, duizenden. Het gaat goed met ze. Hè? En uh, ze zijn natuurlijk steeds meer in de tuinen gaan broeden en in de parken. Want oorspronkelijk kwamen ze vooral in het bos? Ja, ze waren oorspronkelijk wat meer in de bossen. Ze werden vroeger ook veel vervolgd. Hè? Want omdat ze in het voorjaar wel eens een jonge vogel aten, werden ze uh, ontzettend vervolgd. Nou, dat is gelukkig allemaal over. Iedereen geniet van gaaien. En die gaaien weten dat, dat ze ook steeds veiliger zijn. En durven ook steeds dichter bij de huizen te broeden. En mijn gaaien, die vertellen me elke dag waar de boshuil zitten. Ik heb hier de bos al in de tuin. Zet nu in de tuin van de buurt. In die, in die spar. Twee, drie keer per dag komen ze in die spar. En ik weet niet wat dat is. Dan denk je, dat weet je nou toch dat hij daar zit. Maar dan hebben ze gewoon zin om even een kwartiertje te zitten pesten. En dan zitten ze gewoon te schreeuwen in die boom. En af en toe krijgt die bos, die krijgt het heen en weer ervan. Dan begint hij te joelen ook nog een beetje. Nou, en dan gaat het weer over. En dan uh, smiddags uh, denken ze, oh, we gaan eens even een uurtje boswou pesten. Ja. Maar dan maken ze gewoon dat. Alarmgeluid, dat schreeuw. Dan maken ze dat schreeuwgeluid. Ja. Dan zitten ze te schreeuwen. En dan komen er vaak weer koudjes bij. Die worden opgeattendeerd. En middels en vinken. Dan gaat iedereen mee zitten jennen. En uh, ja, die boswou heeft er toch wel de pest overheen. Hoor. Af en toe dan laat hij toch ook wel een soort bibberig geluidje horen van hoepel op. En de volgende ochtend om tien uur, ja hoor, dan zijn ze er weer. Dan gaan ze weer even <lacht> lekker schelden. <lacht> ja, dat vinden ze kennelijk leuk. Of elke schiets weer te binnen. Even kijken of die er weer zit. En dan gaan ze weer schelden. Dus uh, dankzij de gaai weet ik precies waar mijn bos al slaapt. Dat was de winnaar van vorige week, de gaai, de Vlaamse gaai die een buizert nadoet, winnaar uh, Annelies Marijnis. En dan nu nog één keer de opgave voor deze week. <tied> uit het divertimento in F-groot voor pianoforte en strijkers... van de Duitse componist Jozef Haydn, uitgevoerd door het Eduard Melkus Ensemble. En u luistert niet naar de EO, maar naar Vroege Vogels. Ik zeg het er nog maar eens even bij, voor mensen. Ja, goed bijna. Hey, zeg het een, Ze dachten, kiefe aloes, wat die vreemd. Een <laughs> dubbele stemmig ook, ja. In de Uiterwaarden bij Herwenen, aan de oevers van de Waal... ontstaat op dit moment een nieuw natuurgebied... In de binnenbocht van de Waal wordt een nevengul gemaakt... waar de natuur wat meer kans krijgt dan in het snelstromende deel van de Waal... waar de binnenvaart normaal gesproken gebruik van maakt. Maar op die plek waar straks de nevengul zal stromen... daar ligt nu ook al natuur. Op aandringen van een plaatselijke stichting... is daar een slimme oplossing voor bedacht. Samen met Vaan van de dienst Landelijk Gebied... en met Gijsbert Smit van de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard... is Rob Buiter bij het werk gaan kijken. Je bent hier nou nog een paar honderd meter af van, uh, van de rivier de Waal eigenlijk. Hè. Dat je, nou, dit is dan uh, de Heerwenische Uiterwaarden, de gang uiterwaard, 400 hectare groot. En daar wordt nu uh, druk gegraven. Ah, kijk, hier kan je het al heel mooi zien. Kijk. Hier is al een mooi riggeltje gemaakt. Zie je, gemaakt. Zie je hoe... Ja, hoe verscheiden die grond is. Deze riggel dit is de, de grens van waar het eigenlijk allemaal om begonnen is. Hier wordt een nevengeul gegraven, Cordevaan. Ja, hier komt een uh, meestromende nevengul, dwars door de uiterwaard heen, lengte van ongeveer 2800 meter. En helemaal aan de oostkant, daar kan het water erin stromen. En dan loopt die door, het water loopt door die nevengul heen en komt er aan de westzijde weer uit. Dan wordt, komt het weer in de waal terecht. En waarom wordt die nevengul gegraven? En die nevengul die wordt gegraven om uh, meer leefruimte te bieden aan, uh, aan vissen, aan planten en aan kleine beestjes zeg maar, die in het water leven... die in de Waal eigenlijk wel voorkomen... maar eigenlijk geen rustige plek vinden... om daar zeg maar, op te kunnen groeien of te kunnen voortplanten. Dus dit wordt echt een soort ja, rustplek... Zeg maar, een parkeerplek langs de snelweg de Waal. Maar puur dus om de natuur te faciliteren... niet om het hoogwater op te vangen of zo? Nee, we hebben in het verleden natuurlijk al, eigenlijk al decennia lang... of eigenlijk al eeuwenlang spitten we hier zeg maar, in die uiterwaard. Alleen nu doen we het alleen voor de natuur... Ja, dat die natuur er gewoon beter van wordt. Maar ja, een nevengeul graven om de natuur te faciliteren. Toen dacht de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard. Maar er is hier al natuur. Ja, er is hier al heel erg veel mooie natuur. in. Smit. Het is een uniek gebied met heel veel graslanden, hooilanden. Traditioneel altijd, wat het, wat het naam nog zegt, gehooid. En dat heeft een heel mooi resultaat opgeleverd op deze ja, heel afwisselende uh, gronden. Hè. Je ziet hier zand waar, waar ik nu met mijn voet doorheen uh, schraap. Je ziet een wat donkere aarde. Je ziet klei. Heel afwisselend gebied die het huis heeft geboden aan, aan heel veel plantensoorten. Die we al ja, we zeggen, honderden jaren hier in dit gebied wonen. Dus wat was jullie idee toen jullie hoorden van deze plan om hier deze nevengild te graven? Nou, toen dachten wij van, hé, hey, dat gaat dwars door een van de, de, de mooiste percelen grasland heen die de reden hebben gevormd om, uh, om hier überhaupt iets te beschermen. Dus laten we dan alsjeblieft ook uh, nou, die planten, die zaden... die in die bovenste laag zitten, laten we die dan ook gebruiken in dit nieuwe project. Dus zo kwam het idee van een, een soort ja, grondtransplantatie... om ja, ja. die zaden die er nu al in zitten, ja. om die weer opnieuw te gebruiken. Ja. ja, en dat lijkt allemaal heel eenvoudig. Want wat je ziet eigenlijk gebeuren is... de, de graafmachine graven het nu uit, uh, hier uit de toekomstige Nevengeul. De vrachtwagen gaat naar de liggende maisveld, die al... Afgeschaafd zijn, hè, die al wat waar uh, de, de vruchtbare bovenlaag afgehaald is. Ja, even wachten. Er komt weer een grote jongen langs. Ja. Nou, dat wordt netjes, relatief netjes afgewerkt. Niet al te netjes, een beetje golvend. En wij denken dan uh, straks in februari, als geregend en gevroren heeft, dat de boel gewoon weer uh, opnieuw begint. Maar dit is uh, echt de beste methode waarop je ja, kan garanderen dat je straks uh, hier weer de kwartelkoning en de patrijs en uh, de leeuwerik. Uh, Kunt aantreffen. Dus nieuwe natuur maken met behulp van de oude natuur die er al is? Ja, nou ja we maken ook dankbaar gebruik van de kennis van, van de mensen die direct uit de streek. Ja, want toen wij het plan hadden gemaakt en, en die stichting met het idee kwam van... Ja, we bewaren al alstublieft datgene wat er eigenlijk al is... Toen hebben we daar ook eigenlijk weer een klein projectje van gemaakt... waar we bij onze opdrachtgever de provincie Gelderland, want die betalen dan dit onderdeel. En uh, we hebben hen ook meegekregen, dus uh, dankzij dat kunnen we dit nu ook gewoon uh, uitvoeren. Een ja. idee uit de streek. Nou, hartstikke goed. Er we zijn wel meer liefhebbers. Ja. Nee, maar mensen komen hier gewoon uit het hele land, vogeltjes kijken, plantjes kijken. Ja. Inventariseren, de marjolein, de Al die planten die je eigenlijk niet zo, niet zo heel veel meer ziet. Daar komen mensen hier voor om naar te kijken. Van, toch niet... van nationaal belang. Nou, in mijn zin ja. wel, ja. In ja. Ja, we zeggen het met een knipoog, maar inderdaad... Nou, ik zie maar, dat, maar, ik, maar eventjes, als we het hebben over uh, transplanteren van planten... Yeah. Dan zou je kunnen denken van mensen die met een klein schepje plantjes uitsteken... en het elders in het gebied weer neerzetten. Maar die vrachtwagens met ticht ton zand, ja. dat is in feite de transplantatie. Dat wat is de jullie transplantatie. Doen. Ja. Ja. Het wordt gewoon met een grote machine wordt die bovenlaag afgegraven. Ja. En dan ga je nu er vanuit dat daar voldoende nou, dat we zaden overleven. Ja. En Zo hebben we het in verschillende stukken in het riviergebied hebben we dat in, hebben dat gedaan. En uh, ja, het wordt, de, de, de boomgrond wordt even heel licht gevreesd, Opgeschept de eerste 20, 30 centimeter... Nou, ja, kat in bakkie. Ja, zo simpel kan het zijn. Zo simpel moet het zijn. Ja, je zegt net al met een hele glunderende blik... Eh, kwartelkoning, veldleverik, eh, dat, dat soort soorten. We hebben het over het transplanteren van planten... maar het is natuurlijk meer dan dat. Ja, want dat, dat, dat vragen mensen me vaak van... Uh, ja, moeten we nou voor het ene rotplantje? Uh, mag er weer helemaal niks? En, uh, dan probeer ik me even te zeggen van... nee, het gaat niet om het ene plantje. Het gaat om het voorkomen van het ene plantje. Wat, wat een signaal is dat er heel veel andere diersoorten en uh, uh, uh, uh, uh, plantensoorten voorkomen. En daar gaat het hier over. Ja, als dan over een aantal maanden de graafmachines definitief verstomd zijn, dan moet hier weer het geluid van de kwartelkoning klinken. Ja, dan hoor je krik, ja, wat was het? krik, krik, hè? krik, krik, krik. En dan een leeuwrik zat hier zo, en de truisjes vliegen weg. Maar, hartstikke mooi. Zullen we hem gewoon maar vanaf cd erbij zetten? <laughs> je ja, ja, we er vast van genieten. Ja, die kwartelkoning, dat vind ik oké. Helemaal oké. Derry Air, een Ierse traditional, in het arrangement van de Oostenrijkse violist Frits Krijsler... uitgevoerd door Nigel Kennedy en John Lennon. U luistert naar Vroege Vogels. Ik zeg het nog maar een keertje. We zijn een uurtje langer, een uurtje eerder begonnen. En dat betekent ook uh, nieuwe rubrieken. En uh, één. Uh, zondagochtend zondagochtendmoment gaan we vanaf deze week extra belichten. Of eigenlijk uh, belicht dat zondagochtendmoment zichzelf. Want het gaat om de zonsopkomst. Hoort u in de toekomst in deze uitzending een carillon klinken... dan is dat het moment dat de zon hier bij het Nadermeer opkomt. En dat kan ook midden in een reportage zijn of midden in de muziek. Ja, de tune die we gebruiken bij de nieuwe rubriek De Zon op Zondag... is een instrumentale versie van het Beatles-nummer Here Comes the Sun. Gecomponeerd door George Harrison en speciaal voor ons gespeeld door bijardier Frans Hagen. Hij bespeelt de bijaard of het carillon uh, in Doesburg. Dat is een van de ongeveer 180 carillons in Nederland. Het is een heel mooie. Op een woensdagochtend tijdens de markt wordt er vaak door Hagen op dit instrument gespeeld... Uh, maar voor ons voor Volfs, moest hij nu datzelfde nummer een paar keer achter elkaar uh, spelen... alsnog onze excuses aan heel Doesburg daarvoor. Dat levert wel een prachtige tune op. Joost Huizing beklomde ruim 200 meter omhoog naar het klavier in de speelkamer. 200 stond treden. 200 treden. Wat zei? 200 meter? <laughs> nee. Zo. 200 treden. Hij stond daar tussen de 47 grote kerkklokken om Franshagen te zien, horen, uh, te zien en te horen spelen... Hier binnen klinkt het heel anders, want je hoort dat slaan op het klavier en het, het hout van de pedalen. Dit is heel gek eigenlijk. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je dat denkt, maar. Het is natuurlijk wel zo, door ervaring eh, krijg je wel een idee... hoe het buiten zal klinken in verhouding ook met binnen in de speelkabine. Het is natuurlijk altijd anders, hè, omdat de klokken heel direct eh, bij je zijn. En dat is, buiten mengt het meer en is de verhouding eh, iets anders. Dan verwaait het een beetje. Ja, klopt. Het verwaait, het, uh, het mengt, het is uh, ronder, het is uh, ja weer anders. Ja. Ik vind het een hele bijzondere plek. Het is, als je het van de buitenkant ziet... Een hele oude toren daar in Doorsburg, maar hij is helemaal niet oud. Nee, dat klopt. Uh, vlak voor de bevrijding, een aantal dagen voor de bevrijding, is de, de toren door de Duitsers uh, nog opgeblazen. Ah. Dus de hele toren is ingestort met ook de oude historische bijaard erbij in. Daarna is vanaf de jaren 60 is de toren langzamerhand weer opgebouwd. En is ook de bijaard weer uh, nieuw gegoten en in de toren geplaatst. Maar het mooie vind ik wel... er staat een spreuk op de bijaard. Toen de klok zweeg... verschenen de vogels van de vrijheid. Dat is ja. mooi. Dat is een mooi. hele mooie tekst van Jan Wolkers. Die heeft ook een monument gemaakt... wat hier bij de kerk staat. Buiten is uh, in een soort kuil... Uh, daar ligt ook een oude gebarste klok. Dus een klok die toen gevallen is. En daarboven is een glasplaat... waar ook deze tekst ook ja. in gegrafeerd staat. Hier comes de zon speelde u net? Dat is geen vast nummer op het repertoire. Nee, niet vast, maar ik speel uh, dit soort dingen ook regelmatig. Met name tijdens marktbespelingen. Ik ben eigenlijk een soort straatmuzikant, hè? dus je speelt voor iedereen. Het gaat van uh, Renaissance-muziek, barokmuziek, uh, romantiek, maar ook uh, smartlappen en. En de Beatles. En de Beatles. Juist de Beatles, ja. Hoe klinkt dit buiten? Uh, ja, ik vind het zelf een prachtige bijaard uh, hier in Doesburg. Het mooie van de bijaard is dat hij heel sonor klinkt, heel vol... maar toch ook nog uh, heel duidelijk, heel helder. Er is heel veel verschil tussen het ene, u zegt bijaard, ik zeg carillon... tussen het ene carillon en het andere. Ja, het heeft te maken eigenlijk met de basisklok, uh, hoe groot die is. Of je spreekt van een hele zware bijaard... dus waar dus een hele grote klok de basis is... of een lichtere bijaard, waar dus de grootste klok wat kleiner is... en daardoor hoger klinkt en het geheel wat lichter klinkt. Het heeft ook te maken met de, de toren, of de gesloten toren is... zoals hier in Doesburg of een open lantaarn... waar minder samensmelting is binnen de torenkamer van de klokken. Mooi is nu, we gaan u en hier comes the sun het komende jaar heel veel horen. Iedere keer als de zon opkomt, exact op het juiste moment, dan hier ja. comes the sun. Ja, dat is wel een erg leuk idee, moet ik ja. zeggen. Ja. <laughs> we moeten het instrument eigenlijk nog eventjes beschrijven, want je zit hier... Op een mooi bankje achter die toetsen, zeg ik toch maar. Hoewel het uh, ja, iets grover is, is dan van een piano. Ja. En die pedalen. <coughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wat nee? Een stuk of 15 pedalen? Ja, uh, anderhalf octaaf. Van de, de laagste C hier. De grootste klok. En dit deel is uh, bespeelbaar met de voeten en het, ook een deel met de handen. Wat prachtig, dat klinkt heel lang door. Ja, je hebt hier een ontzettend lange naklinktijd, dat klopt. Heel, heel sonor, heel vol ja. wordt het daardoor. Dat was het voetenwerk, en dan met de handen... en dat is niet aanraken, maar dat is echt slaan, hè? Ja, nou, het is ook wel aanraken. Uh, het aparte van een bijhaard is, en ook het mooie... dat het een heel dynamisch instrument is. Je kunt heel zacht spelen. Dus nou, is het meer zacht vleien of iets harder... Nog harder. Als je dat zou meten, gewoon een aantal ja. decibellen is het enorm. De uitslag uh, Hier valt van het mee, maar buiten? Buiten is het heel veel, ja. ja. Alexandre Tarot speelde Les Tricoteuses, oftewel de breisters... van origine gecomponeerd voor klaversymbool van de Franse componist François Couperin. Nou, het tijdstip van de zonsopkomst, als ik zo even naar buiten kijk, uh, dat gaat nog even duren hier. Ik, ik zie nog helemaal, het is nog donker. Ja, dat is in januari. Nou, heel erg plaats. in de verte. Ja, een klein, donker. Ook oh, achter blauwe. ons. Oh, ja. <laughs> de zon is opgekomen. Oh, nee. hij, is, hij is er al. Nou, het gaat nog even duren voordat u uh, onze carillon het hier op hoort spelen. Dan zijn we denk ik wel een uurtje verder. Uh, ja, en in het volgende uur uh, hebben we een aantal mensen al klaarstaan. Arnold van Vliet uh, is er al, daarmee gaan we zo recht uh, naar buiten. En Ovorhorst, uh, gitarist, gaat hier uh, live spelen. En Ivo, um, ja, jij kondigde er straks al aan dat je een gedicht uh, hebt gemaakt. Dat ga je zo recht voordragen. Zeker. Je had wat mensen nodig. Er is al één gekomen. Er is er één er... gekomen. Mijn roem is talend. Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook vreemd. Want normaal was de afgelopen uur... Uh, zat hier de EO de met Kiefer Alouche. Die, die zijn nu vanavond om zes uh, om uur... Uh, kunt u de EO horen. En uh, wij hebben er een uur bij gekregen. Dus uh, vandaar dat dit ons eerste uur was. En zo direct ons tweede uur. Um, nou, uh, we gaan het zo doen. hè? Spannend, Janine. Ja. Ja. Nu gaan we straks echt beginnen dan pas. Uh, maar we gaan eerst even, ja, we gaan eerst even luisteren